Dit is Golse Kringen, het programma waar je de radio voor aanzet. Golse Kringen staat onder de redactie van Leo Joosten, Ben Lonen, Els van Kemenade, Lucie Roodbol, Bernard Robben en Gerard de Groot. En de techniek is weer in de vertrouwde handen van Stefan Eikenaar. Dat zouden we zonder jou moeten beginnen, Stefan. En vanavond wordt Godse Kringen gepresenteerd door Lucie Roodbol en Bernard Robben. En we hebben drie interessante gasten, namelijk... Mieke Mes en Jan van Merkel, Jan Merkel, hè, ja. zonder V, vond ervan, over de werkzaamheid van de participatieraad in Gorle, Helemaal is nieuws. Ik heb daarvoor inderdaad uh, het Goordels Belang er maar eens bijgenomen. Hij is van start gegaan, het begint allemaal met een goede dialoog. Een hele club mensen. En ik hoor net zo dat het een aardige club mensen is, dat het een goede klik is onder elkaar. Ja. En uh, nou, dat is toch wel een belangrijk iets. Absoluut. Daar gaan we het eigenlijk eens uitgebreid over hebben. En de andere gast is Paul van Aanholt over het samengaan van katholiek en openbare basisonderwijs in goorland edu En dan moeten we straks maar even vertellen wat de afkorting van is, Paul. Want ik ben altijd zeer geïnteresseerd in afkortingen. Maar ik heb er God niet in de gaten wat het, wat het betekent. Maar dat bewaren we voor straks. Ja, dat is eigenlijk vertellen. En we doen altijd nog even een rondje wat was er in het nieuws, lokaal nieuws. Is er dat niet, mag het ook ander nieuws zijn, maar altijd even wat nieuws. En dan zeggen we altijd ladies first. Dus Mieke, oh. wat had jij voor uh, memorabel nieuws te melden? Nou, vrijdagavond uh, is hier in uh, de grote theaterzaal van Jan van Bezouw uh, de, zijn de vrijwilligersprijzen uitgereikt. Ja. Uh, de zaal vol met uh, ruim 900 vrijwilligers. Maar, nou? 900? Ja, ja de, 900. Zaal, de zaal zat helemaal vol. Ik dacht er nog 400 in konden. Oh, ja? 400 dan? Ook ja, een beetje veel. Nee, ik, ik, vind ja, veel. ik vind jou ja, de Heel veel. De de, de, de, ik wil er toch bij zeggen dat die, die 400, er zijn veel meer vrijwilligers hoor. Ja, Want ik ja, weet als ja, organisatie ja. Krijg je, kan je lang niet al je vrijwilligers je kunt, uh, een je, kaartje geven. Je, je krijgt nee, allemaal ik dan dan maar een beperkt aantal oh, ja, Ik heb ze nooit geteld. Maar goed, wie hebben dit jaar de vrijwilligersprijzen gekregen? Dat is... Uh, zijn de kerkvrijwilligers van uh, Sint Elisabeth, die iedere keer uh, allerlei hand- en spandiensten verrichten rondom uh, de kerkdienst. Mm -hmm. De buschauffeurs van de WIG, die uh, twee keer per dag, uh, twee aan twee, steeds uh, de. Cliënten van de WIG wonen in Goorlen... naar de dagbesteding brengen of naar andere uh, voorzieningen. Mm -hmm. uh, Erik van Rauwendaal van het jeugdvakantiewerk heeft uh, dit jaar de prijs gekregen. Zoon van Herman. Hè? Zoon Herman Zoon was erbij. Herman. Het uh, was hartstikke leuk. En uh, er is ook altijd een uh, jongere vrijwilligersprijs. en Die was dit jaar voor Jordi van Tongeren die Small Efforts heeft opgericht. Mm -hmm. Dus waarmee die... Uh, Goede diensten wil doen voor mensen die dat nodig hebben. Oh. Dus het was weer een zeer uh, gemelleerd gezelschap dit keer. En een aangename avond ook? Het was een aangename avond. Dat is altijd. De burgemeester moet ik zeggen. Die mag best een pluimis hebben op deze, deze manier. Want die doet dat altijd fantastisch. Mm -hmm. Met een leuk verhaal. Ze heeft voor iedereen een hele persoonlijke speech. En uh, dat uh, mag uh, op deze plaats best eens gezegd worden. Nou, bij de ja, deze. Ja, heel leuk. Dat was jouw nieuws? Dat was mijn nieuws. Jan, had jij nog wat nieuws te melden? Gisteravond zijn de vrienden van Jan van Mezauw bij elkaar gekomen... en die hadden een tweede lustrum. En waarom zijn die vrienden van belang? Die vrienden van Jan van Mezauw is een groep van ongeveer 300, 400 mensen... ...die vier keer per jaar bij elkaar komen... ...en dan krijgen ze een theatervoorstelling... ...en drinken ze een biertje. Ja, die geven per persoon een financiële bijdrage aan... ...per Jan van jaar Bezouw. geven ze wat... ...en ja, daar ja. worden dan dingen van gekocht... ...zoals de beamer of, of een bijdrage voor een piano, et cetera. En het is gewoon in Goorla heel belangrijk... ...dat we een Jan van Bezuij, een Leibron... ...een wildakker en de Deel... ...en door het nou wel naar gekeken. Ja. Maar is gewoon sociaal is het heel belangrijk... ...dat we al dat soort dingen hebben... ...zeker in deze tijd waarin de mensen... ...steeds meer thuis komen te zitten. ja. ja. Het is mooi dat we weer bij elkaar waren. Ja, ja. ja. En er stond ook een geweldige kerststal natuurlijk. Hè. Een kerststal. En die is die wel... van het heem afkomstig. Hebben wij daar keurig uh, neergezet. En uh, mos erin en een mooie dingetje erbij. En mijn vrouw heeft er dus straks een takken met rode besjes uh, bijgehangen. Maar het is een leuk kerstal. En eerst stond hij altijd zeg maar, opgesteld in de kapel. Maar nou staat hij hier in de, in de foyer. Dus toch voor meer mensen toegankelijk en te bezichtigen. En draagt toch, vind ik, altijd bij aan een aardig stukje sfeer. Hè. Dat, uh, dat ja, hoort er gewoon bij. Zeker. Paul, had jij nog nieuws? Uh, ja, nieuws. Ik, uh, nou, in het kader van uh, de, uh, nou, de, de bijdrage die vrijwilligers leven aan, uh, aan uh, nou, door het samenleven hier in Goorlen. zou ik daar ook extra aandacht willen vragen voor. Uh, met name uh, de, de twee basisscholen, het Schrijven en de Bron. die ook dit jaar weer. ...voor een heleboel uh, kerstpakketten hebben gezorgd... ...voor uh, een heleboel bewoners van, uh, van, van Goorland... ...en die dan via Stichting Leergeld ook op de goede plekken uh, terechtkomen. Uh, nou, maken zij de kerstpakketten zelf of worden ze verspreid door hen of zo? Of hoe, uh... Uh, nee, de, de kinderen van de scholen brengen de, uh, de spullen mee. Mm -hmm. dus, uh, dan, oh, en dan zijn er... Uh, nou, een, een bedrijf stelt dan de boxen beschikbaar... Nee. ...en die worden dus geladen... En er zijn nou, meer dan 100 van die uh, pakketten worden dan uh, klaargemaakt. En dan zijn het de intermediairs van de stichting Leergeld die dan zorgen dat dat op de goede plek komt. En uh, ik denk dat dat ook hier als een keer verteld mag worden dat daar heel veel goed werk wordt gedaan. Dus bij deze. En dat is dus buiten de uh, kerstcadeautjes die bij de gemeente onder de kerstboom liggen. Is dat apart of... Ja. Wordt ja. dat uh, ja. samengevoegd, zeg maar? Nee, dat is apart. Dat is al een traditie die bestaat al enige jaren binnen de Goerlense basisscholen. En uh, sommige scholen doen daar uh, ieder jaar mee. En andere scholen doen dat. Hè. We hebben nu ook het Glazen Huis. Hè, dus dat, dat, ja. is ook, uh, dat zijn ook hele andere goede dingen waar men mee bezig is. Maar ik vind het wel dat, uh, in het kader van vrijwilligers, uh, zoals uh, U die net uh, benoemd... denk ik ook dat daar uh, je ziet dat uh, dus de kinderen van de basisscholen van Goorland met de vrijwilligers van, van leergeld, ook hele ja. mooie dingen. En zeker in deze kersttijd tot hele mooie ja. gedachten en ja. tot ook hele mooie concrete uitvoering komen. Ja. Ik vind het altijd een nobele initiatief, maar het schrijverke speelt ook altijd wel een voortrekkersrol, heb ik het idee zo op dit gebied. Hè? Ik vind het als een vind ik vaak op een positieve wijze in het nieuws. Nou, dat is toch ook mede jouw verdiensten, waarom niet? Uh, ja, maar ik zit hier namens alle scholen van, uh, ja. van en Ja, maar je hebt al lang genoeg gestaan daar. Ja, ja, dat klopt. En ja. het is ook heel fijn om te horen dat het schrijf ik uh, daar uh, een goede naam heeft in, de ja. in het dorp. Ja. Maar ik ben ook heel blij dat de andere scholen ja. een hele goede naam Ik denk ja. dat er bij, de meeste basisscholen in, ja. in Goorland scholen zijn waar we echt trots ja. op mogen zijn. Oké, okay. Lucie, jouw nieuws. Ja, ik heb ook uh, twee nieuwtjes. Om de kerstfeer te blijven dat de zangers van de zangafdeling uh, Factorium Podiumkunsten... die geven aanstaande vrijdag 18 december een uh, kerstconcert in het Jan van Bezouwcentrum En de toegang is gratis. En het tweede nieuwtje wat mij opviel, dat vind ik gewoon heel leuk... dat. Uh, in Riel is er in 2016 de eerste vrouwelijke prinscarnaval. Vrouwelijke, ja, prinses carnaval. Vrouwelijke ja. prinses is geloof ik dubbel, maar een prinses De hele carnaval. raad, dacht ik. De hele, de hele de raad, raad, het is vrouw. uit vrouwen, ja. Oh, dat vind ik echt fantastisch. Hier, ja, echt hoor. Ja, dat is eigenlijk heel deze idee van de kerkhof. Dus de eerste vrouwelijke prinsescarnaval in Riel. Oh, het werd tijd, weet ja. Het werd tijd. Nou, ik vind het wel een leuk idee. ja. Nou. ja. We zullen ze volgen. Misschien eens een keertje uitnodigen ja, hier. Ik ben daar zou ik nog... ja, <laughs> Hoe het haar ja. bevallen is. Oké, okay, had ik nog een paar nieuwtjes. Even kijken. Nou, wij doen ook altijd even wat nieuws van Kim Spijers. Dat is de, onze lokale journalist van het Brabants Dagblad voor Goorlen. En die deelt me mede dat er deze week in de krant komt te staan... een artikel over Jarno Leduc, de wijkagent in Goorlen. En die bespreekt voortaan elke maand wat hij ze wel tegenkomt in zijn werk... En dit keer gaat hij in op de rol van de sociale media in zijn opsporingswerk. En hij kondigt ook de komst aan van WhatsApp-groepen in drie Goordense wijken. Nou, dat is toch een aardig nieuwtje. Maar dus er wordt uitgebreid door haar over verhaald in de, het BD van de komende dagen. En dan uiteraard ook over het Glazen Huis in Goorden. Wordt vanaf morgen opgebouwd op kloosterplein in Goorden. Barbara uh, Dagblad is erbij als drie mensen vanaf vrijdag worden opgesloten. Dus dat was het nieuws van, uh, van Kim. En mijn nieuwtje is... Uh, nou ja, het, het komt recht uit de krant van vandaag. Ik denk, hé... Hey, VC Goorlen doet goede zaken. Oftewel, voetbalclub Goorlen... met een 4-0 overwinning op donkey Shot uit Den Dungen. En uh, nou, mooi dat we nu bijna gelijk staan met de koploper... zegt uh, de voorzitter van de club. Dus uh, nou, het is toch altijd aardig... als je dit soort sportieve berichten over uh, onze dorpsgemeenschap hoort. En als tweede... Niet echt een nieuwtje, maar in ieder geval stond ook deze week in het Goorles Belang. Er is aanstaande vrijdag. Uh, en er is georganiseerd door de Contactraad Cultuur hier uit Goorland. Onder leiding van de voorzitter Theo Tak. Uh, een, een kerstverhaal in de Heemschuur. En uh, daar is vanaf half zes tot half acht. wordt daar diverse maanden door spelers van het toneelgroep Nieuw Leven. het kerstverhaal nagespeeld. En er zijn herders in het wevershuisje. en de kinderen krijgen chocomel... Dus uh, het kerstverhaal zal meerdere keren worden verteld en uh, zal ze mensen niet aan de vaste tijd zijn gebonden. Hij is in eerste instantie bedoeld voor uh, kinderen van groep 1 tot en met 4 en de ouders en grootouders, maar uiteraard is iedereen welkom. En na afloop is er een warme tractatie, ofwel wat chocomel. Dus bij deze zou ik zeggen jongens, amas naar de hemelschuur. het is er koud, maar het kindje Jezus had het ook koud in de kerstnacht. Dus uh, een koud kontje krijgen is voor een keer niet erg, zeggen we dan maar hè? Nou, daar waren mijn nieuwtjes. En dan gaan we nu eens over tot de orde van de dag. Ofwel het eerste onderwerp, uh, de werkzaamheid van de participatieraad. Nou, er stond een uitgebreid artikel in het uh, Gordes Belang. Met inderdaad een, een foto van de leden. Dus ik heb uh, dat verhaal er maar eens bijgenomen. Maar ik had ook nog, uh, is mij aangereikt, een... Uh, een evaluatie van de participatienota, hebben jullie die ook uh, gehad? Of heb ik nou een, een soort geheim stuk wat jullie niet, uh, niet kennen? Of... Het is een oud stuk, 2010. Nee, nee, dit, nee, nee, nee, dit is van 2015. Oh, 2015. Dit is, de, de participatienota, die dateert van uh, inderdaad 2010 en die heette dus Samen Denken, Samen Doen. En dit is de evaluatie en die is van november 2015, de evaluatie. En nou, dan lees ik dit eens door. En dan nou, er staat een uitgebreid in van uh, Rommel destijds, vijf jaar geleden, die, die nota kwam. Die nota kwam. Nou, ik vind dit soort nota's lezen, kijk even naar Paul, vind ik ja. vaak een moeilijk, een moeilijk uh, uh, stuk. Uh, nee, maar we kunnen mensen... ze nog in normaal Nederlands. Ja. Maar misschien is het ook wat de participatieraad nou precies bedoelt. Ik denk dat dat toch veel gordelaren niet goed weten. Ja, dan gaan we, daar gaan we het uitgebreid over hebben. Gaan we het, maar hier stonden ze een paar dingen in, even kijken. We willen een gedeeld, ik citeer even, een gedeeld kader creëren om zo duidelijk te maken wat we onder participatie verstaan. En wat de afwegingen zijn om een bepaalde vorm van participatie toe te passen in de beleidscyclus. Ja. Nou, nog wat dingen. Ze hebben veertien medewerkers van de gemeente om, uh, om, uh, gevraagd of ze bekend zijn met de nota. En zo ja, hoe dat ze die gebruikt hebben. Nou, nog een hele hoop zaken. En dan lees ik tot mijn verbazing dat de jaarlijkse terugkoppeling aan de raad, zoals die beloofd was, niet heeft plaatsgevonden. Dan denk ik denk: foei, hoe kan dat nou? En dan uh, heb je nog een onderzoek uh, waar uh, staat jouw gemeente. Die is ook hier uitgevoerd. Nou, dit gaat niet onaardig. En dan is even een conclusie: is dan onder andere dat uh, zeg maar, daarmee kunnen we concluderen dat de nota eigenlijk een slapend bestaan leidt. Ze wordt niet structureel als instrument toegepast. En een tweede conclusie is dat ze niet heeft geleid en niet leidt tot meer of ja. verdergaande vormen van participatie ja. volgens de ondervraagden. Dan denk ik van: Allee, allee. Nou, nou, nou. Wat is ik, ik vond het een beetje een vreemd stuk en af en toe een beetje een negatief stuk. Maar het stuk in het belang was een stuk positiever. Ja, maar ik, ik. Maar wat zeg je al? Ik, ik denk, ik denk ik dat ik we het, al, hebben het over. Of? We hebben het over verschillende dingen. Dit, ja, is, dit is de participatienota. Dan gaat het over hoe doen mensen in Goorle mee. Hè? We, we weten allemaal dat twee jaar terug uh, onze koning uh, het gehad heeft over de participatiesamenleving. Op die nota hebben we het daarover. De Participatieraad is iets anders. Het is wel hetzelfde woord. Mm -hmm, ja. Participeren. Ja. Meedoen. Maar de participaat, participatieraad doet iets heel anders. Participatieraad is een adviesclub bestaande uit tien mensen die uh, onafhankelijk zijn in Goorle en die rondom de WMO 2015 rondom de wet jeugd en gezin en de participatiewet zeg maar... ...de ogen en oren zijn... ...van de burgers in Goorle... ...ten... ...met het geven van advies... ...van dingen die er beter kunnen... ...anders kunnen enzovoort... ...aan burgemeester en wethouders... ...en de gemeenteraad... Ja. Dus niet, en niet aan individuen. Hè? Dus nee, als mensen, niet maar aan individuen. ik wel dat natuurlijk mensen ook bij jullie zich kunnen vervoegen om, om uh, ergens tekst en uitleg over te vragen. Nee. Maar ik heb wel begrepen uit het stuk dat jullie niet aan individuele gevalsbehandeling doen. Wij zijn geen klachtenbureau. Nee. nee. En natuurlijk, als mensen iets melden en wij merken dat er... Uh, veel meldingen binnenkomen over een bepaald onderwerp, mm -hmm. dan weten wij ook van er is iets aan de hand en dat moeten we onderzoeken. Ja. Maar Hoe dat is, is ook het helpen? verschil met het verleden. In het verleden was er een klankbordgroep die overlegde met de gemeente en daar zaten ja. dus in het platform gehandicapten, platform minima, de KBO's. Alleen het waren allemaal mensen die belang hadden. Ja. En daar heeft de gemeente, en dat is redelijk uniek in Nederland, heeft hij een slag gemaakt en heeft gezegd wij willen nu naar een onafhankelijke groep. En als je kijkt, er zijn er heel veel participatiegraden in Nederland, er zijn er maar één of twee die echt samengesteld zijn uit uitsluitend mensen die dus niet in een of andere vereniging of op een of andere platform zitten, maar en dat is zich gewoon dus neutraal zijn. En waarom zou de gemeente daarvoor gekozen hebben? Wat is er mis mee met een belangenvertegenwoordiger? Die belangenvertegenwoordigers hadden allemaal één klein probleempje. En dat was dat ze erg vermoeid hadden om boven hun eigen belangen uit te stijgen. En dat is vaak heel erg belangrijk. Dat je dus niet of voor je eigen belangen zit. Maar dat je gewoon een beetje breder naar het veld kijkt. En zeker in deze hele moeilijke materie. En dat merken wij nu ook hoor. Dat er komen mensen naar ons toe. Met vragen die echt voor hun clubje zijn. En niet voor het geheel. En dan, dan horen we ze graag aan... Maar uh, we moeten toch wijzen dat, dat we totaal een transitie aan het doen zijn met z'n allen. En dat maar, heeft iedereen ja, maar part. de, de, de participatieraad is er gekomen omdat namelijk uh, in het kader van de decentralisatie... Hè, de, de, de, het komt van de WMO, de jeugdwet, uh, de wetwerk en bijstand. Uh, dat is allemaal vervallen. Uh, dat noemen ze dan dus de kantelingen. De burger moet vertaan. De burger zei vroeger, ik heb recht op een, op een scootmobiel. Ja. En er werd gewoon gekeken of je al een drie viertal verplichtingen voldeed. en hij kreeg ja of nee een scootmobiel. Nou, Vandaag de dag heb je nergens meer recht op. Gewoon nergens meer recht op. Je kunt iets aanvragen. Dan volgt er een keukentafelgesprek. En dan aan de hand daarvan wordt vastgesteld: wordt er maatwerk zeg maar, geleverd. En bepaald wat je wel of niet krijgt. En toen ik dit stuk las, dacht ik zo: van zo'n participatieraad is goed. Maar is het ook niet een, een handig instrument voor de gemeente. om um, als er dingen niet goed gaan, zeg maar, zeg ja, maar dat instemming van de participatieraad. En dat is toch een vertegenwoordiging uit de, de gemeenschap van, van Goorle. Hoe is, hoe is eigenlijk deze club mensen tot stand gekomen? Je kon erop solliciteren, hè? Ja, dat heeft in het Goorles Belang op de gemeentepagina... ...maar ook via social media, zoals Facebook... ...heeft een advertentie gestaan waarin de gemeente mensen opriep... ...om te solliciteren naar de functie van lid van de participatieraad... Nou, daar hebben 28 mensen op gesolliciteerd. Dat ging via Contour de Twern, Die had de opdracht gekregen van de gemeente om die uh, participatieraad samen te stellen. Um, mensen werd gevraagd om een motivatie aan te geven. Dus zeg maar een soort sollicitatie. Uh, daar zijn, dus een groot deel van de mensen is uitgenodigd voor een gesprek. En op basis daarvan heeft men gekeken naar een... Evenwichtige samenstelling van een groep van tien mensen, dus een voorzitter en negen leden. Hoe, hoe is het aantal tot stand gekomen? Uh, dat aantal dat, show, heeft de of, gemeenteraad bepaald en een paar van dat stond ja, vast. Dat stond al vast, ja, okay. in de verordening. Ja ja. Um, dus daar werd ook gekeken van: zijn er mensen die zeg maar de drie gebieden die de participatieraad uh, moet bestrijken, dat die voldoende aanwezig waren. Nou, dat blijkt ook zo te zijn. We hebben mensen die zijn goed bekend met de WMO. Mensen die goed bekend zijn met de wet jeugd en gezin. Participatie is iets lastiger. Het is ook een lastig, een lastig onderwerp om te pakken te krijgen. Maar goed, daar zijn we ons goed in aan het verdiepen. Nou, die club is samengesteld. En het blijkt een hele goed werkbare, evenwichtige club te zijn... Waar hard gewerkt wordt en flink gediscussieerd wordt. Wie, wie heeft nou, zeg maar, jullie moesten dus solliciteren, hè? Je, het ja. heeft in het je kon solliciteren. En wie doet dan de selectie? Wie ontvangt jullie? Wie wij zijn, selecteren? wij hebben jullie gesprek beschikken? gehad met uh, twee ambtenaren en iemand van Contour de Twerren. Daarnaast was, waren er twee gemeenteraadsleden die, zeg maar, uh, na afloop van de gesprekken, mee de gesprekken geëvalueerd hebben en mee de ...club van tien hebben samengesteld. Maar dat zijn dus allemaal mensen... ...vanuit het, de gemeentelijke structuur. Dat ik ja. Het zo mag zeggen. ja. Wij nou, hebben ook een benoeming door BMW. Ja, ja. Wij zijn benoemd Vandaar door... mijn, mijn, mijn ...burgemeester en wethouders. Zo van, je bent, zeg, het is een overkoepelend orgaan. Maar dan denk ik zo... ...de gemeente die zorgt... ...dat ze een aardig overkoepelend orgaan... ...achter de hand heeft... ...waar ze iets mee kunnen. Maar dat gaat die, snel die, die, die, die, die ze niet tegen de haren... Ik ben nou even de advocaat van de duivel. Die ze niet tegen de haren in zal strijken... ...want ze zijn door de ambtenaren zelf geselecteerd. Stel dat ze Bernard Robben voor zich gehad hadden... ...dat is af en toe een verveler... ...stelt vervelende vragen... Uh, ...kan lastig zijn... Uh, ...was soms wel eens verweten... Uh, ...moeite te hebben met gezag. Nou, als er die in zit... Die zou er niet gekomen zijn, denk ik. Dan. Die is, kan zo zijn dat je daarbij voeren. niet lastig waren, Bernard. Ja, ja dat vraagt ik <laughs> me eigenlijk af. Dat, ja, nou, dat af. heb je altijd in het begin. Hè? Maar je ziet, we hebben een maximale termijn van twee keer drie jaar dat we mogen de, uh, zitting Aha, hebben okay. in de peer. En het is nu al zo dat de eerste gaat ons verlaten. En waarom? Die heeft een baan gekregen in het veld zelf. Dus die is niet meer onafhankelijk. En dan gaat het spelletje anders spelen. Nu is het zo dat de participatie raad haar eigen sollicitatie doet. Mm -hmm. En de gemeente op een goed moment voorstelt dat. Uh, Iemand uh, lid wordt en de vervanger dus wordt. Hmm. Tussen dat is, is de onafhankelijkheid en dier en ziek ook weer uh, beter gewaarborgd. Maar in het begin werkt dat zo. Ik heb toch een vraagje. Hè? Jullie zeggen onafhankelijk. deskundigheid. Uh, uh, jullie adviseren de gemeente en jullie uh, adviseren in beleid geloof ik heb ik begrepen. Hmm. Hoe, hoe werkt dat? Hoe gaat dat? Jullie zijn, jullie zijn niet onafhankelijk, dus je horen niet bij een club. Hoe, wat moet ik me voorstellen, die samenwerking dan dus met zijn de gemeente? Dus dat is Ik misschien kun je ja. even vertellen hoe dat Nou, wij is. hebben uh, uh, recent uh, advies uitgebracht op uh, de nota die de gemeente geschreven had over de mantelzorgwaardering. Er mm -hmm. bestond een mantelzorgcompliment wat mensen konden aanvragen uh, voor de, hun mantelzorger, een bedrag van 250 euro als Kleine tegemoetkoming voor al het werk wat de mensen die mantelzorger zijn doen. Nou, die dat taak, was beschikbaar voor mantelzorgers? Dat was beschikbaar voor mantelzorgers. En wie bepaalt dan of je er voor een aanmerking komt? Dat deed de sociale verzekeringsbank. Allee. Ja. Nu is de taak om mantel, de waardering voor de mantelzorgers uh, te doen... ...is overgedragen aan de gemeente. Dus de gemeente heeft daarvoor een nota geschreven... Die heeft ze voorgelegd aan de participatieraad van... willen jullie hierop advies ja. uitbrengen? Ja. Nou, dat hebben wij graag aangenomen. We hebben tegen de gemeente gezegd, geef ons zes weken de tijd. Binnen zes weken heb je van ons advies. Wat hebben wij gedaan in de tussentijd? Wij hebben een aantal belangengroepen uitgenodigd... om over die nota met elkaar in gesprek te gaan. Van wat vinden we hier nu van... Hebben jullie ideeën? Hebben we andere ideeën? Gaan we uh, het uh, advies wat er ligt, gaan we dat uh, overnemen? Of gaan we zeggen van gemeente, wij stellen voor om dat en dat en dat en dat te gaan doen? Nou, dat is een heel gedegen advies is dat geworden. En wij hebben daar toch een aantal andere voorstellen in gedaan... dan dat de gemeente aanvankelijk in de nota had staan. En de gemeente heeft ons laten weten dat ze heel blij is met de toevoegingen die wij samen met het veld hebben aangedragen... om daarvoor te zorgen dat het de, de waardering voor de mantelzorgers in Goorlen nu een stevig fundament krijgt. Want je kunt natuurlijk ook uh, lijnrecht tegenover elkaar komen staan. Het kan best zijn dat jullie straks een volstrekt ander advies uitbrengen uh, dan de gemeente wenselijk of wel gevallig is. Ja, nou, dat kan. Met elkaar in Het is een advies. En dan denk ik, wie trekt dan aan het laatste eind? Hè? Ja, wij geven een advies. Ja. He, dus de gemeente is niet uh, verplicht, om, uh, verplicht om, het om het over te nemen. Maar wij adviseren op basis van geluiden die wij ophalen in Goorlen. Dus jullie geven gevraagd en ongevraagd advies. Ja. En laten het ook een beetje denk ik van de praktische situatie afhangen. Stel dat je nou een aantal malen advies geeft en uh, ze nemen het niet over. Dat werkt dan ook frustrerend als er geen goede argumenten voor tegenover komen. Dat, dat, ja, daar maar hebben daar we kwestie, nog geen ervaring mee. Maar dat is een kwestie ja. van ja. afwachten. Achteraf maar we merken dat de uh, uh, gemeente heel graag met ons in gesprek gaat. Ook al voordat uh, er zeg maar een nota komt, hè? bijvoorbeeld nu staat voor volgend jaar op de agenda de evaluatie van back to basics, zeg maar dus het mm -hmm. hele traject oh, ja. uh, wat een ja. uh, aantal ja. jaren ja. terug ingezet ja. is en wij zijn dus nu aan de voorkant al betrokken bij het schrijven van uh, zeg maar de no voorliggende nota. Mm -hmm. hè? Dus we worden al gevraagd: denk mee, uh, kijk mee. We gaan daarover in, in gesprek met elkaar. Nou, uh, met met z'n allen weten we meer dan de gemeente alleen. Dus ik heb er alle vertrouwen in. Die belangenverenigingen of die belangengroepen, benaderen jullie die of uh, komen ze naar jullie toe? Dat gebeurt beide. Uh, we zijn begonnen toen we er net waren met kennismakingsgesprekken ja. te houden om gewoon, gewoon met hun te praten: wie zijn we, wat doen we. En nu zie je, zoals Mieke dat net vertelde... ...we betrekken ze bij adviezen. Maar tegelijkertijd worden we ook door hun uh, gezegd... ...van we vinden dat sommige dingen niet goed lopen... ...mogen we daar eens een keertje een gesprek over hebben. Mm -hmm. En zo hebben we morgen hebben we een gesprek met de cliëntondersteuners van het KBO omdat zij zich afvragen of nou al die keukentafelgesprekken wel helemaal goed gaan. Nou, dan gaan we gewoon een of open keukentafelgesprek... gesprek. helemaal goed, gaan. goed gegaan zijn. Dus ja. daar hebben ze wat opmerkingen over. Nou zeggen wij dan, die oh, willen we graag staat, hebben. Op, er zijn er 800 gevoerd. En ik lees het maar iets van 8 of 9 gesprekken. Ja. Waar zeg maar uh, en nergens een klacht. Dan denk je van zo. Nou goed, zo, nee, dat dus is over... bijna een 100% scoren. Ik kan het me niet voorstellen. Nee, dat is ook zo. We hebben het over de nieuwe Gesprekken. Nu zijn zeg maar alle uh, gesprekken gaande met de mensen die al bijvoorbeeld huishoudelijke hulp hadden mm -hmm. en die een herindicatie krijgen. Nou mm -hmm. daar, omdat de mensen daar minder uren gaan krijgen, minder huishoudelijke hulp krijgen over het algemeen, daar zijn wel bezwaren gekomen. Dus het is... Ja. Het is gekleurd, want dat was stand van zaken van dat moment ja. wat in scholensbelang beschreven is. Nee, dus ik, ik, ik stel de vraag nog een keer, want er stond hier een stuk ook. Uh, het werd in het raadsvoorstel als volgt geformuleerd. Een participatieraad met een gezaghebbende uitstraling is daarom binnen de gemeente wenselijk voor het creëren van voldoende draagvlak voor het beleid en het stimuleren van betrokkenheid vanuit de samenleving. Dus ik denk zo van, nou, nou vraagt de gemeente een club die... Uh, ja, een beetje bemiddelaar. Ja, die ook zegt van, nou jongens, jullie moeten, als jullie maar op een ja. positieve wijze adviseren, dan krijgt ons beleid draagvlak binnen de nou. gemeente. Ja, ik doe, ik doe het expres nog een keer. Nee, maar dat zullen nee, maar we dan vind, rustig. Nee, maar ik vind, ik vind die, de, de, de raad is er. Het moet ook een, uh, van start gegaan. Het moet ook op, moet op een goede manier gebeuren. Dus ik wil het echt ontdoen van, uh, van alle negatieve dingen die er aan kunnen zitten. Ja. Ja, nou goed, ik zeg, we zijn vanaf april uh, begonnen. Ja. En onze erva eerste ervaringen uh, met uh, betrekken van de achterban bij, uh, hè, en de belangenorganisaties, bij datgene wat we doen, ja, die, is, die is gewoon tot nu toe is dat, uh, verloopt dat goed. Mm -hmm. En heb ik er alle vertrouwen in dat uh, we elkaar steeds beter weten te vinden. Is het een leuke club mensen, die, die groep van uh, een, een goede klik, een klik onderling. Een goede klik, drie mannen, drie mannen en zeven vrouwen. Het is wel bijzonder, en dat is echt. Dus, dus, dus, dus. Geen, heel, geen niet helemaal een goede mix. Nee, niet maar die vrouwen mee. staan hun mannetje hoor. Uh, uh, Ach, nee, het is nee, een keer goed dat er groepen zijn waarin er meer vrouwen... Uh. Komen jullie vaak bij elkaar? Hoe, hoe, hoe, hoe we werkt dat? Een, we hebben een beetje een verdeling gemaakt. Wij komen ja. één keer per maand bij elkaar in een algemene vergadering. En daarnaast hebben we per onderwerp. Dus bijvoorbeeld participatie. Hebben we een aparte club die daar de adviezen voorbereidt. Okay. En tussendoor uh, bij elkaar komt. Zodat de adviezen in één keer in die participatiekaartvergadering gebracht kunnen worden. En je daar niet te vaak hoeft te vertellen. Dus het is gewoon een efficiënte slag. Om goed te kunnen vergaderen. Jullie gaan ook een huishoudelijk reglement opstellen: een eigen e-mail, een eigen logo enzovoort. Dat is uh, dus echt... inmiddels allemaal. Het ja. huishoudelijk reglement is rond. Dat ja. is ook uh, inmiddels naar de verschillende groepen gestuurd. Ja. De logo is ook gemaakt en de website is nu uh, in, in wording. Markt. Dus die staat binnenkort. Uh, ja. Is die open? En er staat ook: even kijken, uh, Mieke, vanaf dit moment zullen we meer zichtbaar worden voor de inwoners van Golen en Riel. En dan zei ik van hoe dan? Hoe dan? Hoe dan? Doordat, we, uh, nou ja, doordat we een logo hebben, we komen uh, op, de op de website van de gemeente uh, mm -hmm. komen we te staan, zodat er een link komt naar onze eigen website. We hebben een e-mailadres, dus we worden steeds meer zichtbaar. Hè. We hebben ook gezegd, geef ons de eerste zes maanden de tijd om een beetje in te werken, mm -hmm. dus zeg maar tot en met de zomervakantie dat we nog een beetje onzichtbaar zijn. En we hebben nu gezegd van, we treden steeds meer naar buiten. We zullen ook communiceren via de website en via de gemeentepagina... om te laten zien van wat we aan het doen zijn. En daarnaast bereiken we natuurlijk ook de verschillende doelgroepen... door als wij adviezen hebben ze te betrekken... of ze de desbetreffende documenten ja. gewoon toe te sturen... Maar je ja, zei, en je, en we je zijn ook, het als je, dit was uniek in Goorden. Dus ik bedoel, is het niet uniek zo Uniek in dat, Nederland, participatieraad. In Nederland zelfs, Het is niet de, zo... De vorm van de participatieraad is uniek. Er zijn andere participatieraden, maar die uh, bestaan dan voor een heel groot deel uit allerlei belangenorganisaties. Maar is niet elke gemeente verplicht... Een Participatieraad te hebben. Of een WMO-raad, of hoe dat ja? ze het ook maar noemen. Goed. Hoe dat werkt, dat is bepaald de gemeente zelf. De, de, gemeente de gemeente zelf. zelf. Oh. Ja, oh. ja. Nou. maar we zijn ook uh, uh, vaak op pad. Dus we zijn ook vaak uh, aanwezig bij allerlei vergaderingen, gesprekken, uh, uh, zowel regionaal als in Goorle. Uh, omdat bijvoorbeeld een, een Participatiewet. En uh, ook de wet jeugd en gezin wordt heel veel regionaal aangepakt. Mm -hmm. En dat heeft er ook mee te maken omdat de Goorlen heeft uh, uh, ook samengewerkt met een aantal omliggende gemeenten mm -hmm. om te komen tot een model voor de, de, de drie transities. Mm -hmm. He, dus samen met Dongen, Hilvaar, Beek en Oosterwijk. He, dus er wordt heel veel samengewerkt ook in uh, de regio Hart van Brabant. Mm -hmm. Nou, laten we eens afspreken. De participatieraad is van start gegaan. Wij gaan dit volgen en over een half jaar zullen wij eens zeggen... ...jongens, kom nog eens even gezellig bij de lokale omroep vertellen over jullie ervaringen... ...hoe het tot nu toe gaat en uh, nou ja, om, om gewoon de zaak nog eens uit het door te spreken. Heel graag. Heel graag. Bedankt tot nu toe. We gaan dan de muziek. We gaan naar de muziek en ik heb uiteraard meegebracht een, een, een kerstcd van Robert Long... En dit is een plaat die was al een lang gekoesterde wens van hem. Die is 21 jaar geleden gemaakt, 1994. Hij heet um, In Die Dagen en hij gaat uh, voor ons zingen. Kersen is althans, daar beginnen we mee. Ook als het geen witte is, dan is het nog wel kersen.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 Soep en kerstkalkoen waar wij normaal een week meedoen En wijn en bier en whisky en cognac Laat het met kerst in godsnaam sneeuwen En laat de kinderkoren schalen. Zing halleluja met z'n allen Ten slotte doen we dat al eeuwen De wereld hangt al van cynisme aan elkaar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 met z'n allen, doen we dat al eeuwen. De wereld hangt al van cynisme aan elkaar. Maar geen gedondig tussen kerst en nieuwe jaar. Nou goed, nog twee koepletjes dan, daar wordt de mens niet slechter van. Het is per slot maar één keer kerst per jaar.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 Dat was een Robert Long, met een leuk liedje over kersenmus. En zo schrijf je het ook en zo spreek het ook uit. Leuke cd hoor, ik kan het van harte aanbevelen. Nou, dan gaan we naar uh, het tweede onderwerp. Paul van Aanholt. Ja, het artikel uh, Paul in het Goordels Belang van 25 november. Edu Leij brengt scholen samen. Het onderwijs moet klaar zijn voor de dag van morgen. En dan kijk je Paul van Aanholt aan vanaf zijn bureau, pc schrijfgerij, kop koffie, een beetje een strenge, zelfverzekerde blik. Zo. En denk, nou, hoe bevalt het nou als een soort kwartiermaker eh, na het directeurschap van het schrijvenke? Waarom duik je in zo'n baan? Is het metaalmoeheid? Of wil je je verder ontwikkelen? Hoe kom je erbij? na 15 jaar directeurschap? Zo, dat zijn een hoop vragen. Ja, en ja, ja, dan, een dan blijf je nu of tien ja, aan de gang. Ja, ja <laughs> dan praat hij <je> voorlopig gelijk. <laughs> uh, nou, ik heb het altijd met heel veel plezier gedaan. Ik ben... Uh, 15 jaar inderdaad de directeur van het schrijvenker geweest. Um, in het gedurende die tijd uh, zijn we ook bezig geweest om een fusietraject op te starten. Tussen de katholieke basisscholen in Hoorn en de openbare basisscholen. Waarom was dat? Is dat, is dat uh, een normaal logisch gevolg als voortscheiden van de tijd? zo van uh, Het is ouderwetse om een katholieke zo, dus dat moet je gewoon fuseren. Uh, nee, nou ja, in van deze tijd of is dat... Ja, kijk, nou, zo zou ik het niet willen benoemen. Het is meer van dat je eigenlijk ziet, omdat er, en dat zie je, dat is een bijna landelijke trend geweest. Dat je ziet dat alles moet lager in de organisatie weggezet worden. Decentralisering zie je ook binnen de gemeente. Nou, dat zie je ook in het onderwijs. Dus er kwam steeds meer taken en verantwoordelijkheden te liggen bij de scholen zelf. En dan ook bij de besturen van de scholen dan zoals, heb je gewoon. Zoals, zoals? Nou, een stukje met name het verhaal rondom de huisvesting. Dat ja? is, uh, is een verhaal wat nu in zijn totaliteit uh, uh, van de gemeente is uh, verzet naar uh, de, uh, naar de, naar, naar de schoolbestuur zelf. Mm -hmm, dus mm -hmm. vroeger had je nog het beroemde verhaal buitenkant en binnenkant. En de buitenkant was dan voor uh, het bevoegd gezag, zoals dat dan zo mooi heet. En de binnenkant. Uh, was dan, de binnenkant was voor het voor en de buitenkant voor de gemeente. En nu zit in de Lumsum, dus de vergoeding die de scholen krijgen vanuit uh, Den Haag, om het zo maar te zeggen, zit gewoon een bedrag opgenomen waardoor het schoolbestuur gevraagd wordt om heel het schoolgebouw uh, te onderhouden. Nou, dat zie je dus dat er een hele andere manier van, van aansturing uh, ligt. Nou, zo zijn er een aantal van die uh, tendensen geweest waarop je eigenlijk zegt dat je een bepaald volume nodig moet hebben om uh, als onderwijsorganisatie uh, uh, uh, jezelf uh, ja, gezond, uh, gezond te maken en gezond uh, te blijven. Nou, dat heeft ook te maken bijvoorbeeld met, uh, hè, ik noem maar nu maar een ontwikkeling in het kader van de wet werk en zekerheid. Eh, daar zitten een aantal uh, verplichtingen aan. Nou, dat betekent ook dat je als uh, onderwijsorganisatie moet zorgen dat je genoeg volume hebt om daar op een goede manier uh, op in te kunnen spelen dat is, dat, dat zijn, dat is een tendens geweest en natuurlijk zitten er natuurlijk ook nog andere dingen in dat je hebt met, uh, met elkaar hebt afgesproken van als we nou samen die fusie zouden kunnen realiseren hè, want het heet niet voor niks de personele unie edulai, want die fusie is er nooit gekomen, want dat is door Den Haag is daar op een gegeven moment een stokje voor uh, gestoken. Waarom? Uh, de insteek was dat er eigenlijk uh, sprake zou zijn van uh, dat de. de um, uh ...openbaar en uh, bijzonder onderwijs... ...konden samen onder een samenwerkingsbestuur. Uh, uh -huh. Dat was de insteek om op die manier die fusie rond te krijgen. Uh -huh. uh, gaande het proces... ...dus wij hadden elkaar gevonden... ...en wij uh, dachten van... Nou, ...wij gaan dat fusieproces samen. En het bleek dat die wet- en regelgeving aangepast werd... ...en dat betekende dat... ...een samenwerkingsbestuur niet meer tot de mogelijkheden behoorde. Dus je kon niet fuseren... Uh, wat wij toen gedaan hebben, ja, omdat we zeiden van ja goed, wij denken dat dit een hele goede ontwikkeling is voor uh, de kinderen in Goorle. Uh, nou, wij willen toch dan uh, verder en we kiezen voor de next best solution. Namelijk, en dat is dan de personele unie. En die heeft sinds 1 januari 2015, dat dus is dus nu bijna een jaar geleden, het, de, het daglicht uh, gezien. En ik ben gevraagd om daar aan die uh, organisatie uh, leiding uh, te geven. En ik vond op het moment. Heb je ervoor gevraagd? Je hebt er niet op hoeven solliciteren. Nee, ik ben ervoor gevraagd. Ja. Dan, ja, dan voel je je wel aardig gevleid, denk ik toch? En, uh, en was je dan ook uh, toe aan een volgende stap of zo? Uh, ja. Na 15 jaar, zeg maar, directeurschap, uh, ben je dan toe aan uh, iets ontwikkelen of iets anders opzetten? of... Nou ja, ik denk dat... Ik, ik, ik nieuws? Denk dat, ja, nou, ik denk dat je dan op een gegeven moment van... Ik denk dat het uh, voor mijzelf als persoon een goede ontwikkeling is geweest. Want ik denk dat het ja. uh, goed is voor, voor... Ik denk ook dat het voor een, uh, een school een goede ontwikkeling is. dat er op een gegeven moment een directeur, nieuwe mensen, een, een nieuwe mensen nieuw bloed, ja. uh, nieuwe zienswijze, uh, toch misschien nette dingen weer... Uh, anders aanvliegen. Ja, ik denk dat dat voor een organisatie een hele gezonde ontwikkeling uh, ja. is. Ja. Die, de edu-lei, waar staat precies die afkorting voor? Uh, edu, voor educatie. educatie ja. Of education, uh, wat ja, je wil. Ja. En de lei, ja, dat zou je toch moeten weten. Ja, ja. ja. ja dat, dat, dat ja, lijkt, ja. lijkt me. Maar de lei stroomt toch, hè? Ik bedoel, dus... Maar daar zit ook heel veel... Uh, het kabbelt voort, hè? Nou, nou ja, dat, dat, ik, ik, ik woon vlakbij de lei. En uh, ja. ik zie, nou, die stroomt en die kan best wel eens uh, stevig stromen ja, en die ja. kan heel uh, en hoog, staan, en ja, ja, hoog ja, ja, staan. Ja, staan. Ja. En het heeft altijd beweging, en dat zijn toch allemaal wat dingen die bij Edulij uh, passen. Dus dat is, Hoezo? Uh, verklaar je? Nou, kijk, want dat, dat zeg ik natuurlijk ook uh, in het artikel. Ik uh, denk dat daar een hele duidelijke opdracht voor ons ligt, uh, namelijk dat we klaar moeten zijn voor het onderwijs uh, van morgen. Dat zijn we verplicht uh, aan de kinderen die uh, in uh, dit mooie dorp mogen opgroeien. Maar dat betekent wel dat je een hele lastige opdracht hebt, want de opdracht die is eigenlijk uh, best wel ongewis. Want wat is dat ondanks? Ja. Ja. Ja. Hoe, hoe, hoe zal er de wereld over twintig jaar uitzien? Hè? Ja. En dan staat, ik lees even voor, denk hierbij aan de internationalisering en mondialisering van de wereld. De toenemende invloed van het milieu en de technologie op onze samenleving. En de steeds verdergaande digitalisering in onze maatschappij. Toen dacht ik zo, mijn god, waar moet dat nou zo moeilijk gezocht worden? Ik vind dat kinderen van een basisschool moeten kunnen moeten rekenen, goed kunnen, moeten uh, kunnen lezen, schrijven, taal, beetje geschiedenis, maatschappijleer. Waar vallen wij ze allemaal mee lastig? Wordt dit niet te zwaar aangezet? Nou, staat, maar misschien het is, is het ook te naïef van mij gedacht, hoor. Dat, uh, nou, het staat er misschien wat, wat, wat zwaar, maar... Je het er heel is, zwaar staan. Ja, nou, dat, dat, daar kan ik me iets bij voorstellen. Wat ik, wat, wat ik daarmee bedoel is dat we eigenlijk, en dat vind ik het... Uh, het, uh, het mooie van uh, uh, laten we het akkoord wat nu gesloten is in Parijs. Ja. Nou, dat vind ik een, een hele duidelijk uh, kantelmoment in de geschiedenis. En dan even los of we de, de, de, de, de, de, de, nou. daar gebeurt iets. Mensen gaan op een andere manier naar de wereld kijken. Pas in 2020 las ja, ik erbij. Ja. Dan denk ik van, ze sluiten nu een akkoord. Nee, nee, maar ik maak in even 2000. mijn punt. Nou, hoe, ik okay. maak, ik Om, maak, maak even mijn punt. Nou, ja. Dat, precies, ja. ja. Dus de, daar zie ik eh, mensen. Dat zijn mensen die, we kijken daar op een andere manier naar. Ik ja. denk dat als wij een stukje verantwoordelijkheid hebben voor de planeet waarop we leven. Want daar wil ik naartoe. Dat vraagt dat wij op een andere manier daarmee omgaan. Daar zijn we denk ik allemaal uh, over eens. Dat als de manier ja. als we het nu zo door blijven gaan, dan gaat het niet goed. Ja. Dan zie je daar een aanzet tot en dan zeg je precies, nou dat is toch vrij, hè, ja. marginaal, beperkt enzovoort. Maar ik denk dat een van de dingen in het onderwijs van vandaag de dag is dat je met dat stukje duurzaamheid en dat stukje van deze planeet is iets wat we zuinig op maar die krijgen we maar één keer. Dat is iets wat je kinderen mee kunt geven. Ja, ja. En dat, dat bedoel ik. Ja. Het feit dat we wereldburgers zijn, dat het ja. de invloeden van alles wat er op de wereld heel nou goed, ook ja, ja. daar hebben we hele ja, ja. negatieve voorbeelden van, maar dat zijn ook gelukkig heel ja, ja. veel mooie voorbeelden ja, ja. van. Dat betekent ook dat kinderen heel anders in de wereld staan. Toen ik uh, Merk je uh, goed, uh, toen, ja? Ja, toen ik in, toen ik uh, naar de middelbare school ging, toen weet ik nog heel goed, toen vroeg ik aan mijn moeder, mag ik een tienertourkaart? Daar reed ik met de tienertour, ging ik. Heel Nederland door. En toen ging, het eerst ging naar Amsterdam, want de moest. En daarna ging naar Groningen, want dan, dan zat je heel lang in de trein. Dat was ja. ook goed schrijven ja. op een of andere manier. ja, nou, ja, ja. en Naar Maastricht. Ja. Maar de kinderen van vandaag de dag, die gaan uh, naar Nieuw-Zeeland. Ja. Die stappen... Uh, die stappen... Uh, uh, Bekken. Bekken. Uh, ja, die, die, die, die zijn al in New York uh, geweest. En die zitten dus ook op die manier een hele... Letterlijk een hele, worden grenzen verlegd. Precies, op een hele andere manier staan die in de wereld. En dan hebben we het nog niet over dingen als sociale media. Want ook sociale ja. media heeft iets dat je over de grenzen heen kunt. Maar sociale media heeft ook heel veel valkuilen. Sociale media hebben ook iets heel erg naar binnen gekeerd. Hè, ik heb zelf twee kinderen... Nou, en ze zijn echt, ze zijn hele eh, normale kinderen. Eh, laten we dat wel even gezegd <lacht> hebben. Maar ik zie ook kinderen die heel nacht met hun koptelefoon op zitten. Die zitten een spelletje te doen. Dus die zijn niet met de wereld bezig. Keren zich steeds meer in zichzelf. Want die hebben alleen maar dit, dat, dat is hun wereld aan het worden. Dus er ontstaat een soort virtuele uh, wereld. Maar allemaal vind, allemaal vind, vind, ontwikkeling. Vind je dat een goede ontwikkeling? Sorry. Dat kinderen zich afsluiten en inderdaad zo. Uh, nee, nee, nee, ik vind, nee. Ik vind het geen goede ontwikkeling. Ik ook niet, nee, maar ik zie het wel gebeuren. Ik zie het wel gebeuren. En ik vind dus dat je als onderwijs. Ja. Maar, uh, maar, moet daar je dan, maar moet je dan niet proberen te keren dan juist. Ja, ja. precies. Ja. Maar daarom, maar dat moeten we samen doen. En dan moet je ook kinderen daar op uh, een, een, een bepaalde manier zitten. Uh, dat ze zich daarvan bewust worden dat dat ook andere uh, facetten heeft. Buiten de facetten dat we alleen maar denken van... Nou, uh, we zetten een Google bril op of we hebben weer een horloge ontdekt of weet ik veel wat. Nee, daar zitten allerlei facetten. En ik denk dat het een taak van het onderwijs is om kinderen A proberen mee te nemen en zichtbaar te krijgen... dat die ontwikkelingen er zijn. En aan de andere kant, om ze daar op een bepaalde manier weerbaar tegen te maken... dat ze wel hun eigen keuzes daarin zoveel mogelijk ja, maar, kunnen blijven maken. Ja. Maar daar moeten we niet bij vergeten... dat er ook een paar basisdingen zijn waar ze aan moeten voldoen. Ze moeten een vak leren en ze moeten ook simpel leren rekenen en taal. Ja. En daar gaan we soms een beetje vanaf. Want als je vraagt, kunnen kinderen nog rekenen? Kunnen kinderen nog een beetje schrijven? Dan weet ik het niet meer. Ja. Ja, nou ja, goed, daar, daar verschillen we dan van mening over. Ik denk dat de kinderen nog steeds heel goed kunnen rekenen en, en heel goed kunnen schrijven. En, en, en, de, en, en de kracht van, uh, hè, als je het vanuit een soort economisch perspectief bekijkt, hè, want zo kun je er ook naar kijken, is de kracht van de uh, Nederlanders zit hem in zijn creativiteit. In zijn manier van dat hij net in staat is om net die dingen op een andere manier te doen. Nou, Kenneth Robinson is een bekende uh, onderwijsfilosofie, zegt van... Luisters, wij weten helemaal niet wat de vakken over tien jaar zullen zijn. Wij weten helemaal niet waar wij deze kinderen voor opleiden, eh, Want het kan best zo zijn dat daar totaal hele andere vragen worden gesteld. En, en hele andere technologieën worden gevraagd. Komt ook nog bij dat landen als India en China eh, deze mensen ook heel snel kunnen le leveren. Dus we zullen echt op een andere manier naar ons... Uh, zelf ook uh, moeten kijken, onszelf op die manier als het ware moeten heruitvinden. En uh, dat is een hele lastige, uh, lastige opdracht, omdat het ook heel moeilijk is om dat te doen naar een tijd waar we zelf helemaal geen grip en maar in beperkte mate zicht op, uh, op, ja. op hebben. Sterker nog, er zijn ontwikkelingen. Ja, ik kom dan naar de middelbare school, waar leerlingen handiger zijn en beter zijn als de docenten. dan noem ik de digitalisering. Zij zitten het ons te vertellen hoe je het moet doen. Nou ja, goed. Mijn dochter uh, mijn zoon zit ook in het middelbaar onderwijs. En, uh, maar ook op het prim primair onderwijs zie je dat ook. Ja. Uh, de ontwikkeling als flipping over noemen ze dat. Ja. Dus dat betekent dat uh, internet wordt gebruikt. Want daar wordt uh, aan de hand van een filmpje de instructie uitgelegd. Dus die leerkracht daar op het internet, die legt uh, het verhaal uit. Nou, die kan stopgezet worden. Die kan teruggespoeld worden. Die kan het honderd keer uh, vertellen. Nou... Dat zijn dingen, de technieken die je in het onderwijs heel goed kunt gebruiken. In het primair onderwijs. En dan kan die leerkracht op dat moment in dat verhaal weer op school hele zeggen. andere dingen. Ja, waar doen. is de rol van de docent die het gewoon vertelt? Hè? Die gewoon nog uh, voor de klas staat en gewoon de verhaal. Heinz van haar verhaal vertelt. Maar ja goed, ik, ik weet niet hoe het met jou is. Maar met mij is het... Ik, uh, meneer Hoijmakers, ik ken zijn naam zelfs nog, dat, dat was die geschiedenisleraar op de middelbare school die kon die mooie verhalen vertellen en daar heb ik heel veel van geleerd dus laten we elkaar daar goed in ja. begrijpen dat, dat ik nog je steeds je overtuigd ben die leerkracht die een goed verhaal kan vertellen vaak meer meegeeft ja, dan, dan uh, al ja, die uh, ja, ja, ja, ja. Ja. Dus dat Paul, dus, dat dus, moeten we zeker niet... Er zijn eigenlijk. een aantal uh, kernprincipes overgebleven die uh, Edulij als drijfveer voor haar handelen beschouwen. Autonomie, verbinding, ambitie en professionele lerende houding. Mm -hmm. We, we moeten daar precies onder verstaan. Nou even, die, die, wat, wat eigenlijk het belangrijkste doel van ook die, uh, die Personele Unie is, er vallen dus zes scho ja. scholen onder. Ja. En binnen die zes scholen waren er dus vier, vier onder de katholieke stichting en twee onder de openbare, dat was SKBG en Bo. Uh, wat nu eigenlijk de bedoeling is, uh, is dat we eigenlijk zeggen van mensen moeten vanuit Edulei gaan denken, de naam van de nieuwe Personele Unie, maar ook vanuit hun eigen school. Want op het moment dat je kinderen, maar ook een school of leerkrachten autonomie geeft... ...dat betekent dat ze uh, zelfverantwoordelijkheid uh, dragen, zelf mogen invullen. Uh, en dat is voor kinderen heel belangrijk. Dat is voor leerkrachten op school ook heel belangrijk. Hè? Want als jij een onderwijsconcept hebt waar je zelf in gelooft... ...waar je zelf mee mag invullen, waar je zelf een stukje autonomie over hebt... ...dat geeft heel veel uh, bevrediging ook in hetgene wat je mag doen. Dat geeft dus veel betrokkenheid... Die, die is al heel hoog, maar die zal dan misschien alleen nog maar door toenemen. Dus daar zit een stukje autonomie in. En dat moet je dus koesteren. Aan de andere kant is het natuurlijk ook zo dat we heel veel van elkaar kunnen leren. Hm. He, dus, het, dus je kunt onderwijsnesten gaan creëren tussen de verschillende scholen... Ja. waarmee je gewoon tot kennisdeling uh, ja. kunt komen. Dat zit natuurlijk een beetje gebakken in het... Een stukje laag in de organisatie wegzetten van verantwoordelijkheden... en een stukje van dat overkoepelende. Nou, wat heb je daarvoor nodig? Dan heb je ambitieuze uh, mensen voor nodig. Dat is ambitie. En die ambitie kun je in mijn ogen alleen maar realiseren... door daar een hele onderzoekende, lerende, uh, professionele houding in te nemen. Want van, ik wil me ontwikkelen. Ik wil daar uh, beter uh, van worden. Nou, dan heb je in een notendop... Krijg je dus, merk je elke keer dat die vier kernwaarden terugkomen in de organisatie, heel belangrijk worden voor die organisatie om daar uh, leidende of richtinggevende uitspraken uh, over te doen, van waar willen we dan met z'n allen naartoe. Nou, dan zit er dus een aantal van die kernwaarden in, waarin wij van zeggen, nou die moeten dan leidend zijn, dat moet de basis vormen van nou, wat we naar de, uh, naar de toekomst uh, graag uh, zouden willen. Met die, en, met die vier kernen waren in het achterhoofd. Uh, ben je in gesprek gegaan met een groep representatieve uh, ou, uh, ouders, zeg maar. Een, een soort participatieraad? Een uh, vergelijkbare participatieraad of zo? Of hoe, hoe moet ik dat zien? Ja, ze hebben niet hoeven solliciteren. Ze hebben, ze hebben zich op uh, mogen geven. En, uh, en ja, kwamen, daar, kwamen daar ook voldoende ja, belangstellenden ja, voor? Ja? ja? Oh, dus de belangstelling vanuit de ouders is er ook, ja. gelukkig. Want ja, vaak, vaak is die ja, ook ver weg. Hè? Ja, maar ook heel bewust gezocht. Hè? We hebben, ja. zoals je hebt kunnen lezen, inderdaad, we hebben de ouders daarvoor benaderd, ja. om te vragen wat zijn jullie beelden daarbij ja. we hebben leerlingen uiteraard, hè, want daar gaat het uh, over, ja. uh, van van God en dat hebben we de vragen natuurlijk wat anders gesteld. Maar van, wat vind je belangrijk op school? Of wat, wat vind je leuk op school? Of wat zouden we op school moeten veranderen? Of wat zeg je van, nou, als ik het helemaal zelf zou willen, en dan gebeuren er die en die en dingen. We hebben de leerkrachten uiteraard daarvoor uh, gevraagd. En we hebben externe stakeholders ja, daarvoor gevraagd. Ja, ja, door ja. te kijken van, nou, welke trends en welke ontwikkelingen zien jullie? Ja. En al die input van die mensen uh, komt dus terug naar de klankboordgroep. En, en die klankboordgroep gaat dan een plan schrijven waarin we dan uh, binnen Edulij de komende vier jaar uh, mee aan de slag uh, kunnen. Ja, en, en dan wordt voor mij een beetje vraag. Dan staat er vervolgens gaan we de informatie koppelen aan onze kernwaarden en zo werken we stap voor stap toe naar een concrete invulling van ons koersplan. En daar rek ik even het spoor een beetje bij. Horen, ligt er even dus toe. Wat, wat, wat ben je dan van plan? Waar wil je? aankomen en binnen welke termijn. Ik heb begrepen dat het voor een termijn is, je maakt een plan voor vier jaar. Ja. Maar wat moet, er, wat moet er in die vier jaar gebeuren, concreet? Uh, nou kijk, op het moment dat je zegt van we zijn het over die vier kernwaarden zijn we het eens, dan moet je dit daar ook uh, invulling aan gaan geven. Wat verstaan we daar precies om? Hè? Want Het kan best zo zijn dat ja. wij over autonomie toch een wat ander uh, beeld ja. hebben als, uh, uh, als dat we dat allebei het gelijk automatisch aangenomen dat het precies hetzelfde is. Dus daar heb je ook die input voor nodig, met name nou, ook vanuit die andere uh, groepen. Op het moment dat je daar die beelden hebt, dan kun je ook zeggen van nou, wat betekent dat nu heel concreet bijvoorbeeld voor uh, het personeelsbeleid van de school? Wat betekent dat heel concreet voor uh, de onderwijs- inhoudelijke ontwikkeling? Ja. Wat betekent dat heel erg voor de autonomie, de eigen verantwoordelijkheid voor de school? Dus dat betekent als de school daar zelf iets over te zeggen... waar houdt de autonomie van de school op en waar begint de verbinding? Dat betekent dat we eigenlijk dan tot hele concrete afspraken willen komen... waarvan we zeggen, nou dit jaar pakken we op het gebied van personeelsbeleid pakken we dit op. Uh, heel concreet, uh, er zijn uh, functies binnen uh, Edulei. Nou, die functies die stemmen we af... Dus de onderwijsassistent van de ene school... heeft dezelfde functieomschrijving als de onderwijsassistent van de andere school. Hoe een school die bijvoorbeeld dan gaat inzetten... moet de school zelf weten. Maar de overkoepelen, dat verbindende is... dat die overal hetzelfde is. Dat betekent uiteindelijk ook dat je kunt gaan werken... nadat die onderwijsassistent misschien wel op verschillende scholen zou kunnen gaan werken. Mm -hmm. Dus je bent, op die manier probeer je dat vanuit personeel. Je kunt ook zeggen, maar ja, luister luisters. Uh, wat je natuurlijk heel erg binnen het onderwijs nu ziet, dat zijn uh, 21st century skills, hè, dat zijn bepaalde, hè, het samenwerken, samen ontdekken, dat soort uh, begrippen horen daarbij, waarin je zegt van, nou, dat, uh, zijn daarmee, het is van belang om kinderen die vaardigheden te leren. Nou, dat is ook weer iets dat je kunt zeggen, nou, dan kan ik binnen heel de edulij, kan ik dat op een hele goede manier uh, voor alle scholen wegzetten en dat is de meerwaarde van het feit dat we allemaal hetzelfde zoeken. Zo kun je een taal van dingen kun je in die plannen benoemen, waardoor het van dat we allemaal weten binnen Edulai, dit zijn onze vier kermaden, hier koersen wij op. En dat vertaalt zich uiteindelijk in hele concrete dingen, ja. op jaarplannen uh, moet je dat dan weer terug kunnen zien. Een belangrijke rolpaal is ook weggelegd voor de man of vrouw, of voor de groep, ofwel voor de, de docent, voor de klas. Hè? Um, kan er iedereen in mee en wil daar iedereen in mee? En als het niet het geval is, wat gebeurt er dan met deze mensen? Uh, hoe bedoel ik? Zei... Nou, laten we even uh, helder. Uh, onderwijs staat of valt bij de man of vrouw van de klas. Ja. We heel, dat is ons kapitaal, dat is ons grote ja. goed wat we hebben. Ja. Ja. En ja. Ja. daar uh, zijn we gelukkig uh, mee gezegend dat we heel veel goede uh, leerkrachten hebben. Uh -huh. Dat betekent wel dat uh, je moet je daarin mee, ja, je zult daarin mee moeten. Ja. Ja. Ja. En dat, Het is gewoon een ontwikkeling die niet tegen te gaan is. Nee, wij, want daar is op een gegeven moment worden binnen Edulei afspraken gemaakt die natuurlijk uh, voor uh, al de zesde scholen zullen gelden. Alleen ja. ja. Alleen de concretisering, wat die afspraken dan nu precies gaan inhouden, ja dat is nog, eh, ja. laten we het zo zeggen, onderwerp van gesprek. Maar ik kan me voorstellen dat er eh, verschillen staan. de Autonomie, dat ja. is dus aan de school, de school bepaalt dat. Eh, en eh, ja, andere aspecten kunnen dan weer duidelijk wel, maar weer ja. op edelijn niveau afgesproken worden. Zeg, en het plan moet klaar zijn, lees ik, voor 1 augustus. Gaat dat lukken? Nou, we zitten nog keurig op schema. We ja. hebben al die gesprekken nu gehad. We hebben nu de klankbordgroep komt begin februari weer bij elkaar. En die gaan dan, ja, datgene wat er opgehaald is in al die verschillende sessiedialogen en die werkgroepen die we nu gehad hebben, gaan daar verder de volgende stappen in zetten. En ja, de bedoeling is dan dat er uiteindelijk een, een helder plan komt. Dat gaat naar de GMR en naar de Raad van Toezicht. ...van uh, Edulai en daar zal dan het groene licht... Uh, ...en ik onder... las hier ook een naam... ...om dat alles in goede banen te leiden... ...hebben we Raymond Godding ingehuurd... ...wie ja, of wat is Raymond Godding? Uh, Raymond Godding is... Uh, ...een persoon die dat... Uh, pro ja, ...proces, dat traject... ...dan een aantal keren heeft uh, gelopen... ...met een aantal andere stichtingen... Uh, ...onder andere in het Overijsselse... ...en uh, ja... ...die heeft in ieder geval dan ook... Uh, uh, de, ...het goede zicht op van... Uh, ja, welke stappen te zetten op welk moment en uh, hoe die verschillende stappen ook uh, heel, uh, heel helder aan elkaar uh, uh, te praten niet alleen maar ook aan elkaar te schrijven vooral. Ja. ik vond ook een, een leuke foto zo met die paraplu de paraplu is een metafoor en staat symbool voor het doel van edulij samen onder één paraplu lekker uitwaaien, elke storm doorstaan en de mogelijkheid om vanuit een afgeschermde omgeving goed om ons heen te kijken ja ik denk dat wij onderhand moeten gaan afsluiten, want we zitten ongeveer aan het eind van onze uitzending. Paul, bedankt dat jij er was. En eh, ook jou gaan we vast nog een keer uitnodigen over een poosje, laten we zeggen na augustus, hè, wanneer de zaak rond is en van start gegaan. En dan eh, gaan we toch de zaken eens evalueren. Ik dank jullie allemaal hartelijk eh, voor jullie aanwezigheid hier. Dit was Golse Kringen. We bedanken onze gasten uiteraard, Nieke Mes, Jan Merkel en Paul van Aanhold voor een deelnamend aan het gesprek. En voor de technische ondersteuning wederom onze Stefan Eikenaar. Gosse kringen wordt eindeloos herhaald. Kijk het maar eens na op internet. En uh, ik zou zeggen graag tot volgende week.